ان الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا ما يهده الله فهو المحتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإن أستقى الحديث كتاب الله تعالى وخار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي أولا العاصي والمخطئ بتقوى الله عز وجل Geachte broeders en zusters in de islam. De goddag van vandaag wil ik toewijden aan een aspect van tawhid in Allahu subhanahu wa ta'ala. Ik wil het hebben over het belang van tawhid, van het monotheïsme in de islam... Wat is het doel van het leven van de moslim vanuit een islamitisch perspectief gezien? En dat zal ik ondersteunen met de Koran, vele ayat uit de Koran, waarin het doel van het leven en het belang van tawhid, het monotheïsme, het enkel en alleen aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala wordt aangekaart inshallah. وَمَا تَوْفِهِ illa billah. Broers en zusters, en ik begin met iets wat wij elke dag opzeggen. En vele mensen weten niet de kracht van zo'n kort formuletje. Ik begin met bismillahirrahmanirrahim. Ik wil eventjes uitleggen wat het betekent. Wij zeggen het elke dag... Wij zeggen het elke moment van ons leven, de hele dag door. Maar vele mensen weten niet de kracht van de basmala. De kracht van bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zegt, Kullu amal in la yubda ufihi bismillah. Elke amal, elke daad van betekenis, Elke handeling die je wil beginnen en je begint niet met bismillah, het is verminkt. En in een andere aya of in een andere hadief, elke daad, iedere zaak van betekenis, die niet wordt voorafgegaan met de zeggen van, in naam van Allah de baramhartige, de genadevolle, bismillahirrahmanirrahim, is niets waard, volgens een andere overlevering. Het is vermengd. Het is van het goede verstoken. Of het is nutteloos. En we weten als moslims dat de term Bismillahir Rahmanir Rahim het meest gesproken wordt door iedere moslim. Je kindje vanaf het drie jaar, vier jaar is, begin je aan te leren voordat hij zijn eerste hap neemt, zeg Bismillah. En wat is er nou mooier dan van een kindje te horen, Bismillah. Wat is er nou mooier dan van een kindje te horen, Bismillah, Rahman, Rahim, met het klein baby accentje. En dat is ook waar een moslim mee opgroeit. En de betekenis, broers en zusters, elke handeling, elke daad, een lezing, een goedbaar, als je gaat eten, als je naar je werk gaat, als je naar school gaat, als je wil studeren, van alles en nog wat, begin met... Bismillahirrahmanirrahim. Want, dat is ook een van de belangrijkste dingen van tawhid. Dat je de hulp van Allah zoekt. Eigenlijk zeg je, met Bismillahirrahmanirrahim, ik zoek of in de naam van Allah begin ik deze werk. In de naam van Allah ga ik eten. In de naam van Allah ga ik werken. In de naam van Allah ga ik een lezing geven, ga ik studeren, et cetera, et cetera. Met andere woorden... O Allah, help mij en geef deze handeling een zegening, een baraka. Je zoekt de baraka, je zoekt de zegening van Allah subhanahu wa ta'ala door zijn hulp te zoeken. Broers en zusters, wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala niet genoeg prijzen. Ja, zoals Rasul Salah zegt, antaka ma'azmaita. U bent zoals u zich zelf prijst. En wij prijzen Allah met ar-Rahman, ar rahim De barmhartige, de genadevolle. En deze bismillah, broers en zusters, geeft de moslim kracht. Iemand die verdrietig is, zegt bismillah, en die wordt vrolijk. Iemand die onderdruk is, Zeg bismillah en die krijgt hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. Iemand die in nood is, zeg bismillah en die krijgt hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. Iemand die zwak is, iemand die onzeker is, zegt tegen die persoon, zeg bismillah in de naam van Allah. En een mo'min, een, een gelovige, wanneer hij de naam van Allah hoort, krijgt hij kracht. Inama al-Mu'minun al-Ladina idha Allahu, wajilat kulubuhum. Wa idha tulliat alayhim ayatuhu, zadat hum imana. Zegt Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zegt, voorwaad de mu'min, de gelovige, die hoeft alleen maar te horen Allah. Wajilat kulubuhum. En zijn hart gaat sidderen van respect, van vrees, van liefde. Wa idha tulliat alayhim ayatuhu. En wanneer zij de ayat van Allah horen, Zadat hun imana. En zijn iman, zijn geloof, zijn overtuiging in Allah subhanahu wa ta'ala wordt groter. Dat is de essentie van Tawheed. Tawhid is dat je vertrouwt in Allah. Dat je niemand anders aanbid dan Allah subhanahu wa ta'ala. En wat is dan nou de beste manier dan om te beginnen met de naam van Allah. Bismillah. Broers en zusters, het is in de naam van Allah, het is in Bismillah dat Allah subhanahu wa ta'ala de hemel en de aarde heeft geschapen. Allah zegt koen, vaya koen. In de naam van Allah subhanahu wa ta'ala heeft Allah subhanahu wa ta'ala de profeten gestuurd. Het is Bismillah dat alle boeken zijn gestuurd naar alle volkeren. Het is Bismillah dat de Rasool dat de profeten werden gestuurd aan de mensen, zegt de broers en zusters. En het is bismillah dat de samawat en de ard in zijn naam opstaan voor Allah subhanahu wa ta'ala. Broers en zusters. Wat is het eerste? Wat is de eerste vraag die aan jou gesteld zal worden in het graf? Man Man rabbuk. De eerste vraag die gesteld zal worden is wie is deze Rab van jou? Wie is deze Ilah van jou? Wie is deze God van jou? En het is bismillah dat Allah subhanahu wa ta'ala ons geschapen heeft met één doel. Het is in de naam van Allah dat deze hele schepping is ontstaan. Gaat de broers en zusters. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Rabbana ma ta' de batilan. subhanak O Allah, u hebt dat alles niet voor niks geschapen. Sommige mensen zeggen dat de schepping gewoon zo is ontstaan. Het heeft geen doel. Het heeft geen hikma. HashaAllah. Allah die schept en heeft geen doel, past het in de hikma, in de wijsheid, in de hikma van Allah, dat Allah gewoon zoiets schept? En ze gaan ga maar leven, doe maar wat u wil doen, er is geen doel in het leven. En Allah is al-hakim. Allah is de wijze. En daarom zegt Hij. Rabbanamah oh hada batilan. O Allah, u hebt dit alles. De hemel de aarde, de mens. Niet de baatil, Niet gewoon zo. Zonder enige doel geschapen. Subhanem. Heilig bent u. U bent de heiligste. Fakina adab en nar. Red ons dan van het helle vuur. Boers en zusters. Zo'n kleine kalima als bismillah. Die geeft ons kracht. Die geeft ons macht. Die geeft ons. Wanneer wij door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Die geeft ons hoop. En wij zeggen het elke dag. Besef dat wanneer je zegt bismillah. Dat het Allah is die jou bijstaat. Ik geef een voorbeeld. Soms zie ik wel vaker die kleine kindertjes van drie jaar, vier jaar. Wanneer die naar zijn broer loopt. Of naar zijn vader. Of naar zijn oom. Een klein jongetje van drie jaar en vier jaar, die voelt zich sterk. Ik loop naar mijn oom. Ik loop naast mijn papa. Ik ben sterk. Dat is een klein jongetje. Hij denkt dat zijn oom of zijn vader hem gaat beschermen. Dan voelt hij zich ook sterk. Een moslim. Wanneer hij hoort Allah. En hij zegt Bismillah. En dat is Allah die naast jou is. Hij is de Heer van de wereld. Rabbu samawati wal ard. Hoe sterk moet jij je dan als moslim niet voelen? Voorzitter, en zusters. Wij zijn zwak. Omdat wij ons niet beseffen. Wie wij naast ons hebben. We hebben Allah verlaten. We zeggen de hele dag. Bismillah. Het hangt alleen maar in onze tong. Maar het gaat niet in onze hand. Laten wij vanaf nu beseffen. Dat Bismillah betekent dat Allah ons de hulp zal schieten. Voorzitter, zusters. Bismillah, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Allah is de barmhartige, Allah is de genadevolle. Wat betekent dat? Er is een verschil tussen Rahman en ar Rahim. Ar Rahman, zoals de Ulama's hebben gezegd, dat is de, de genade, de rahma die Allah subhanahu wa ta'ala toont aan ieder. Aan de schepping, aan de galk. Als je you nou know, gelooft of niet gelooft, man of vrouw, groot of klein, Dieren, bomen, allemaal vallen onder de rahma van Allah. Al-Rahman betekent dat Allah genade toont aan zijn schepping. Of je nou gelooft of niet gelooft, iedereen valt onder deze rahma van Allah. Al-Rahman. Echter, ar rahim is specifieker. Zoals de ulama's hebben gezegd. Al-Rahman is voor de gehele schepping en al-Rahim is de genade die Allah toont aan de mu'minoen. Dat is een speciale genade vanwege de tawhid. Vanwege de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Het is vanwege deze rahma dat Allah rahim is tegenover ons. Dat Allah ons genadevol is. En de ulama's die zeggen, Ar-Rahman is voor, zo so In de aarde. In dunya als in de agira. En Ar-Rahim is alleen maar voor de agira. Voor de gelovigen straks, maar we zij voor Allah subhanahu wa ta'ala zullen staan. Bismillahi Rahman rahim is een formule die ons kracht zal geven, insha'Allah, in deze dunya als in de agira. Vroeger en zusters, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen met een doel. En hij zei. Wa ma khalaqtuj-jinna wal-insa illa liya'budun Ik heb de jin en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, En waarlijk zegt Allah subhanahu wa ta'ala, we hebben naar iedere gemeenschap een boodschapper gezonden. Een boodschapper die gaat naar een gemeenschap met één essentiële boodschap. Hij brengt een heleboel boodschappen, maar het belangrijkste boodschap is terug naar Allah. Als je goed kijkt aan de zusters. De profeten die werden gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala zijn altijd op een tijdstip geschomen waarbij die umma Allah subhanahu wa ta'ala verlaten heeft. En dat de profeten die komen en die houden die mensen vast, gaat terug naar Allah. En dat is de rol van elke profeet. Terug te roepen naar Allah subhanahu wa ta'ala. <tot deel> en Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat het doel van het leven is Allah te aanbidden. En hij zegt. En Allah heeft bepaald dat jullie geen, niemand en niets anders zullen aanbidden behalve Allah en dat jullie plichtsgetrouw zijn. Tegen jullie ouders. Hier zie je. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de plaats van de ouders in één adem, in één ayam naast Allah subhanahu wa ta'ala afgenomen. Met andere woorden. Het gehoorzamen van je ouders is één van de grootste plichten na kawheed. Wa <tied> qadda rabbu qadda. Het is een qadda van Allah. Het is een bepaling, een beslissing, een resolutie van Allah subhanahu wa ta'ala. Op de eerste plaats de Tawheed, en op de tweede plaats je ouders, Zeg Allah subhanahu wa ta'ala. Broers en zusters, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, heeft een aya geopenbaard gehad, waarin hij de mensen bij elkaar moest roepen en de eerste waar Rasul sallallahu alayhi wa sallam naartoe riep was, Zoals Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, in sura tullah aan, ul, ta'alao, atlu maharra ma raqbokum alaikum, Allah tu shrikobihishaya, wabil wa li dani ihsana, wala tattulu auladakum in imlah. Zeg, kom, ik zal reciteren wat jullie Heer voor jullie verboden heeft gemaakt. Wat is gedaan op de eerste plaats om niet met hem te iets anders te aanbidden en om goed en plechts getrouwd te zijn voor jullie ouders en om jullie kinderen niet uit armoede te doden. Wij voorzien jullie en hen van levensonderhoud. En Allah subhanahu wa zegt aan het einde van deze ayah. En waarlijk, dit is mijn tariq, Mustaqim, mijn sirat. En opmerkelijk is, wanneer Allah subhanahu wa ta'ala zegt over zijn pad: zijn weg heeft, het, heeft hij alleen over één. Wa hada sirat En wanneer hij het heeft over de andere wegen, praat hij in meervoud. subul. Zoals Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ooit eens bij enkele van zijn sahabas heeft gedaan. Hij was met enkele van zijn sahabas en hij trok een rechte lijn. En hij zei: Dit is de sirat al Zoals Allah zegt. In deze ayah. En vervolgens aan het einde. Ja. Aan deze lijn. vroeg je andere lijnen. Naast deze lijn. Die dwars liepen. En hij zei. Dit zijn de wegen van de shayatin Dit zijn andere wegen. En aan het hoofd van die wegen. Van die tariq. Is er een shaytaan. Die er naar roept. Hier zien wij. Dat er maar één weg is. Naar Allah subhanahu wa ta'ala. Proers en zusters. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zoals in een hadith. Van Mu'adi ibn jabal, Rabbi anhu, Mu'adi ibn jabal die zei. Ik reed een keer achter de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Toen hij zei. Ja Mu'ad. Het Hij zegt. O Mu'ad. Weet jij wat het recht van Allah. Op zijn schepsels is. En wat hun recht op Allah is. Mu'at, radiyallahu anhu, die zei, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah en zijn profeet, die weten het beste. Toen zei rasul, sallallahu alayhi wa het recht van Allah op zijn schepsels, is dat zij hem alleen aanbidden, en nooit enig ander wezen met hem associëren. Met andere woorden, allerlei vormen van shirk, vermijden, en niets en niemand anders dan Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. Hun recht is dat geen enkel persoon wordt gestraft die niets met hem associeert. O oh Allah, O oh, oh profeet, zei Mu'ad, mag ik dit goede nieuws dan niet aan de mensen geven? Rasul sallallahu alayhi wa zegt, nee, stel hen niet gerust uit vrees dat zij die op die belofte gaan steunen, zich gaan verslappen en hun dienstbaarheid aan Allah subhanahu wa ta'ala zullen verlaten. Met andere woorden... Mensen begrijpen soms deze hadith verkeerd. Ze denken, ik zeg toch, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ik ben al binnen, ik hoef niks te doen. Nee, ik ga door zusters. Wanneer je zegt, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, zijn daar voorwaarden aan verbonden. De voorwaarde is natuurlijk, dat je niets en niemand mag aanbidden behalve Allah, en de taqwa hebt voor Allah en vertrouwen hebt in Allah... en dat alles wat Allah verboden heeft... jij dat moet vermijden... en dat alles wat Allah jou gevraagd heeft om te doen... dat je dat moet doen... en dat je Rasool Muhammad sallallahu alaihi wa sallam... als zijn profeet accepteert. Geen enkele andere God accepteert... behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahu waahid... la ilaha illa... huwa rahim En jouw God is één God... Er is niets en niemand die het recht heeft om te woorden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En ergens anders zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En ergens anders zegt Allah subhanahu wa ta'ala. O mensheid, neem geen twee goden in aanbidding. Waarlijk, Hij Allah is de enige. Vrees Hem dus en aanbid. نيمت بهالفهم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil mutsaqeen. Wa sallallahu ala nabiyyina al ameen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Goedemiddag ja, zusters. Allah subhanahu wa ta'ala. Die vraagt aan degene. Die naast hem. Naast Allah. andere goden gode Om Burhan burhaan. Om een bewijs dat wat zij doen. Wat voor bewijs hebben zij daarvoor? Ze hebben geen enkele bewijs behalve dat ze hun ouders en hun voorouders dat hebben zien doen. En dat is meestal ook de hujja. dat is meestal ook de excuus die, die deze mensen hebben, die zeggen ik heb mijn voorouders dat zien doen, ik heb mijn opa dat zien doen. Het zal dan wel goed zijn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَمَا يَدْعُوْا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ de En een ieder die een andere god naast Allah subhanahu wa ta'ala aanroepen, waarvan zij geen bewijs hebben, zijn afrekening is slechts bij Allah subhanahu wa ta'ala. Neem een goede voorbeeld, graag de broers en zusters, aan Ibrahim alaihissalam, waar Ibrahim alaihissalam het volgende zegt. Allah subhanahu zegt, wa mimma zegt, <tiedt> min kafarna bikum. waar? En Ibrahim is voor jullie zeker een goede voorbeeld. Een voortreffelijke voorbeeld. Toen zij tegen hun volk zeiden, Ibrahim zei tegen zijn volk, Waarlijk, wij zijn vrij van wat jullie aanbidden naast Allah subhanahu wa ta'ala. En we hebben jullie al die afgoden die jullie aanbidden, afgewezen. Boers en zusters, wat betekent Allah aanbidden? Wat betekent La ilaha illallah? La ilaha illallah betekent niet dat je alleen maar erkent dat Allah de schepper is. La ilaha illallah betekent niet alleen maar dat je weet dat Allah jou eten geeft en rust geeft. Nee, graag de broers en zusters. Want de moesjrikoon van Mekka, die wisten dat, dat ook. Er is een discussie tussen de profeet en de moesjrikoon van Mekka. En rasool sallallahu alayhi wa sallam, zoals Allah zegt in de Koran, vraag aan hen, o oh Mohammed, wie heeft de hemel en de aarde geschapen? Allah, ze zullen zeggen, Allah, vraag o oh, aan hen, Mohammed, wie geeft hun leven? Ze zullen zeggen, Allah, vraag aan hen, oh, Mohammed, wie is dood en leven en die regen laat neerdalen? Ze zullen zeggen, Allah, maar waren ze daardoor moslims? Nee, gaat onze zusters, het was omdat ze naast, Allah subhanahu wa ta'ala, ondanks dat ze wisten, en bekennen dat er, dat Allah subhanahu wa ta'ala de enige is die schept aan bidden ze naast Allah subhanahu wa ta'ala iets anders. En Allah subhanahu wa ta'ala zei daarover in, in Surah Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَقْصَرُهُمْ illa wa wahum mushrikoon. En de meeste van hen geloven niet in Allah behalve ja, dat zij deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala. الله سبحانه وتعالى جاء الله القرآن قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتكون قل من بيده ملكوت كل شيء Wa huwa yujiru wa la yujaru In kuntum ta'lamun sa lilla lillah. Kul, fa'anna tusharoon. Zeg. Aan wie behoort de aarde toe en wat daarin is? Als jullie het dat weten, zij zullen zeggen, Allah. Zeg. Zullen jullie daar dan niet aan denken? Zeg. Wie is de Heer van de zeven hemelen en de geweldige troon? De Arshul Azim? Zij zullen zeggen, Allah. Zullen jullie hem dan niet vrezen? Zeg, in wiens handen is de malakotus Samawa is de soevereiniteit van dit alles. En hij beschermt alles, terwijl er tegen hem geen beschermer is, als jullie dat weten. Zij zullen zeggen, Allah. Broers en zusters, met andere woorden, niet iedereen die getuigt dat Allah de schepper is, hoeft een gelovige te zijn. Er is iets anders en dat is dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden door Allah. En dat er geen enkele andere goden naast Allah subhanahu wa ta'ala wordt aanbeden. En dat het meeste waar je van houdt is Allah en niet de andere goden naast Allah. En, en er zijn de mensen, er zijn onder de mensen... Die anderen naast Allah subhanahu wa ta'ala. Als deelgenoten nemen. En zij houden evenveel van hun. Als van Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Het doel van het leven is. Ins illa Ik heb de mens en de djinn slechts geschapen. Om mij te aanbidden. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Die zegt in een hadith, overgeleverd door Imam Malik radiallahu anhu, die heeft gezegd, dat Allah subhanahu wa ta'ala, zal tegen de persoon, de laatste persoon die in de hel zal worden gestraft, die zal Allah subhanahu wa ta'ala aan hem vragen, als jij alles op aarde had, zodat je het als losgeld zou geven om jezelf te bevrijden uit de hel, zou jij dat alles geven? Dan zou hij zeggen. Ja o oh Allah. Ik zal alles geven. Zodat ik nu bevrijd zal worden van de hel. En Allah subhanahu wa ta'ala die zegt. Terwijl jij in de wervelkolom van Adam zat. Vroeg ik je om iets wat kleiner was dan dat. Om niemand anders te aanbidden. behalve Allah. Maar jij stond erop om iets naast mij te aanbidden. Je ziet. Wij denken er niet aan, nu niet aan. Maar wanneer het zover is bij Allah subhanahu wa ta'ala, dan is dat laat. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat we dat alles wat naast Allah subhanahu wa ta'ala wordt aanbeden, moeten vermijden. fi kulli umma En we hebben naar elke umma een profeet gestuurd, een boodschapper gestuurd. Om al enkel en alleen Allah te aanbidden. En de taagoot te vermijden. De taagoot, geachte broers en zusters. Zoals de ulama's hebben gezegd. Dat is alles wat naast, wat naast Allah subhanahu wa ta'ala wordt aanbidden. Kullu ma yu'badu min doon illa fa huwa taagoot. De shaitaan kan een taagoot zijn. En volgens sommige ulama's, Deze ayah. Het waren enkele kohaan. Enkele waarzeggers. Van wie de duivels op hun zijn neergedaald. om hun het nieuws te geven over de toekomst. Alles wat naast Allah subhanahu wa ta'ala wordt aanbeden. is een ta'woud. Zoals Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. hij zegt: De ta'woud. is al het andere dan Allah. en zijn boodschapper. die naast Allah subhanahu wa ta'ala. worden aanbeden. Ze gehoorzamen Allah. Dus in deze wereld zijn er een heleboel soorten taagood. Die wij moeten vermijden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. La ik raha viddien. Qad tabayyana rushdu min al gai. Faman yakfur. Bittagood. wa yu'min billah. Hij zegt. Er is geen dwang in deze religie. De waarheid. Is duidelijk. Van de leugen. van Faman yakfur bittagood. En degene die de taagood vermijdt. En die heeft zeker, die heeft dan een waardevolle handgreep vastgehouden. En dat is Allah, en dat is de Islam, en dat is de tawheed voor Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakuf quran al-Azim. Wa nafa'ani wa iyaakum bima mafihi min al-ayat wa dhikr al-Hakim. Akulu kali hada wa astaghfiru hu al wa ghafur rahim. Allahumma c'alli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama c'alli ta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. inna hamidu majid. Allah fil Muslimin wa al-Muslimat, wa al-Mu'minin wa al-Mu'minat. Allahhi aminum wa al-amwat. Innaka sami'un, qareebun, mujibu dha'awat. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kura'tayn, waj'alna lil-mutashkina imama. Rabbana Atina fil dunya hasana, wa fil akhirati hasana wa qina'da bannar. Wassalamu 'ala wa 'ala ali Jamain الله رب العالمين